Middernacht, het begin van zondag 6 oktober, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Amerikaanse mariniers hebben in Somalië een kopstuk van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab opgepakt. Hij zou betrokken zijn geweest bij de terreuraanval op winkelcentrum Westgate in Kenia, waarbij meer dan 70 doden vielen. Dat meldt de New York Times. De leider werd vanochtend vroeg door een speciale eenheid opgepakt in een villa aan de Somalische kust... Ooggetuigen zeggen dat er meer dan een uur is geschoten... en dat er luchtsteun werd gegeven door helikopters. Over doden of gewonden is niets bekendgemaakt. Al-Shabaab meldt dat er een strijder is omgekomen in een vuurgevecht... maar dat de groep de aanval heeft afgeslagen. Een Somalische regeringsvertegenwoordiger heeft de aanval ook bevestigd. De Somalische regering is kort voor de aanval... door de Amerikanen op de hoogte gebracht.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 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Ik mag vanavond weer iemand interviewen die hier op een kamer zit... maar die net nog op het toneel stond. Ja, het is een acteur, een acteur die niet alleen op toneel te zien is. Ook bijvoorbeeld, uh, kennen jullie hem waarschijnlijk uh, van televisie... hij speelde heel lang uh, grijpsta in de gier. Um, hij zat ook in films als Vethart en De Noorderlingen. en afgelopen week ging ook nog op het filmfestival van Utrecht... Genou in première. Daar heeft hij ook een rolletje in, maar... Ja, vanavond was hij weer onderdeel van het gezelschap van Rood Theater. En uh, ja, daar speelde hij in. En ja, het is een prachtige voorstelling geworden. Uh, vreugde, tranen, drogen snel. Ik heb het over een groots acteur. En dan heb ik niet alleen over alles wat hij gedaan heeft, maar ook gewoon... Hij is imposant. En ik klop op de deur. Ik heb het over Jack Woutersen. nog stil in de kamer. Misschien moet ik harder kloppen. Ja, ja, ja. Ja, ja. oh, sorry, sorry, sorry. Ja. Bijzonder goede avond. Hey Petri. Hoe is het? Hallo. Heel goed. Ja? Ja. Uh, nou, het leidt mij door de kamer. Nou, uh, ik kom binnen. Het is gewoon een hotel. Uh, ja. Ik heb mijn vrouw bij me, Els. Die is jarig en ze heeft geen stem. Oh, dat is... Nou, dag, Els. Hallo. Oh, je hebt nog een klein beetje. Even een klein beetje stem. Hartelijk gefeliciteerd. Deutje. Is dit van het feestje dat je zo zonder stem ja, bent? Oh, van de verkuiter. Nou, je zit hier lekker op bed, dus ga lekker rustig zitten. Uh, uh, is het bed eigenlijk groot genoeg, Jack? Ja, ja dat, dat, dat moet zich nog bewijzen, dat hele bed natuurlijk. Want het is niks zo gaaf als een zo vrouw zonder stem. Maar, <lacht> <lacht> maar uh, nee, dat, is, dat, dat ziet er allemaal goed uit. Het is wel een leuk hotel hier ook. Ja, heb je het bad ook al gezien? Ja, Ja, maar ja, de, als je wat ouder wordt... Het douche, ik vind het douche eigenlijk... Ik ben niet zo'n badman. Nee. Nee, ik heb thuis een bad. Maar zou je je inpassen nog? Jawel, dat wel. Het is, als het, het is wat dieper dan een gewoon bad. Maar ik ben een zwembadman. Omdat ik zo zwaar ben, dan vind ik een zwembad, dan word je licht. Maar zo'n lulbad, ja, dat is, maar is net te klein. Dat is, dat, als er zo'n bubbel in zit, vind ik het nog wel lekker. Maar nee, ik ben eigenlijk van het douchen. Nou, die is top hier, hè? Dat ja. is eigenlijk de huwelijkssuite. Echt waar? Ja, kamerhonden van heen. Nee. Misschien is het ook de verjaardagssuite hoor, dat weet ik niet. Dat zou ook uh, best wel kunnen. Maar um, goed is zo'n vrouw met zo'n en die gewoon ja, doorgaat. Eigenlijk, eigenlijk moeten we haar heel de tijd laten praten. Want ik vind het ook echt bijzonder speciaal nou. klinken. Hou je van me? Ja, hou je van is. me? Ja, schat, ik hou zo van. Je. Oh. Mooi, hè? Ja. ja. Maar, maar ze, ze gaat dus gaat ja. gewoon ook nog naar school. Ze geeft les. Morgen? Ja. En, en uh, waar geeft u les? Praktijks, praktijkschool dus die leerlingen gaan een topdag tegemoet morgen, want er wordt morgen wel gewoon lesgegeven. Er wordt niet uh, je zegt niet van nou ik ben een dagje ziek, mime. Ja. Ik zeg blijf thuis, maar ze gaat gewoon naar school. En wat ga je dan mime uh, morgen? Welke les? Je mee, dus. Dat is gewoon mime. Ja. Zeg, dus hem op, uh, Lodies. Het gaat over mij, gaat niet over mevrouw. Ja, dat is ook zo. Maar okay, nee, uh, nee, ik nee, heb nee. natuurlijk ook even research gedaan. Ik zag ook nog even okay. terug 24 uur uh, met Wilfried de Jong. En toen had je, toen je ging slapen, zo'n omgekeerde stofzuiger mee. Zo'n abneu-ding. Uh, ja, zo'n ja, abneu-apparaat. Ja, ja. Heb je die nou ook bij? Nee, ik ben ondertussen, was ik wat afgevallen. Het zit alweer behoorlijk wat aan. Maar, maar als je afvalt, dan kun je het op een gegeven moment kwijtraken. Dus ik snurk nog wel, maar die echte abneu ben ik kwijt. Want apneu is dat je eigenlijk gewoon even geen zuurstof krijgt terwijl je slaapt. Ja, apneu is uit, dus de snurk is... Ja? En apneu is... Dus dan, het is, het is even een moment van stilte. En dat is net alsof je onder water gedrukt wordt. En dat, ja, dan staat een heleboel stil. Ja. En, de, en dus ik zat in Schotland, en dan gingen die jongens tellen hoe lang het stil was. En dat was af en toe meer dan 30 seconden. Dat is niet goed. En dat is niet goed, nee. Maar je hebt hem nou niet meer nodig, de nee. stofzuiger? Nee. Want je, hebt dan, je had echt zo'n slang en die, die blies echt. Uh, ja, dat is een pilotending, ja. zeg ik maar zeggen, over je neus. En dat blaast dan, als het stopt, je adem, dan, tssst, dan blaast hij daar doorheen. Hoe was dat om daarnaast te slapen? Want dat maakt de beste la lawaai, zou ja, ik die stofzuiger, was niet meer. Daarvoor was het stil. Ja? Toen ik geen adem ja. Nee, is het. <laughs> het zeg maar rustig, hoor. Nee, maar hij, hij snukte zo hard. De buren hoort het zelfs. Echt waar? En hoe sliep jij dan? Oh, wacht. Dat wordt ook geklopt. Hoe jij opent ja, je hebt, dan ga ik even je even met je, verder met je vrouw. Ik ben het honderd keer laat wakker. Echt waar? Ja. Maar ik ging niet weg, voor Goed, de Goedenavond. Kom binnen. Goede blijven bij de hapjes en de dres. Fantastisch. Fantastisch. Oh, nou, mooi verhaal. Eh... Uh, hij is ondertussen... Hij, hij is bezig, hij is radio. Oh, er komt een heel karretje. Ja. Kijk Eten. nou, welkom. Net als in zo'n film, altijd controleren of dat er niemand onder zit met een pistool uh, in dat karretje. <laughs> <laughs> nou, wat mooi. Uh, er zijn geen... Oh, nou, leg dat, maar, leg dat maar even uit aan Jack, dat er geen ballen zijn. Ja. Nou ja, weet je wat het is normaal? Ik mensen altijd in zo'n programma. Dan is het drinken natuurlijk. Ja, nee, en ik drink niet. Dus ik had mezelf verheugd op bitterballen. Ik heb wel kaarsjes gepakt. Ja, nah, dat is hartstikke goed, joh. Ik, dat is je goed. <lacht> nou, mooi. Uh, nou, uh, ja, Jack, jij drinkt niet meer. Nee. Dus wij hebben thee voor jou en thee voor Els. En ik denk dat de stem goed. Uh, nou, ik heb de voorstelling net gezien. En het leek mij goed, want ik denk dat het uh, voor de luisteraar even als ze de muziek horen, dan uh, weten ze een beetje wat de sfeer van de voorstelling is. Dus laten we daar even naar luisteren. Zet je koptelefoon. Ma ja. che okay. buono. Pep Costa. Rasamassa, gira la musica. La trovi quasi sempre alla stazione. Ogni sera op stesso posto, poi ti gira e scompare, non c'è più. Non si sente più. Ma dove è andata questa musica? Ti entra nell'orecchio e ti esce dalle dita. passando per il cuore. Quanto è buona. Gira la musica, gira la musica. Si, si, gira la musica bella signorine signorine le la bella Ja dit was een uh, stukje muziek van Beppe Costa uit de voorstellingen vreugde tranen drogen snel ja. um, ja, wat zegt de voorstelling voor jou? Wat zegt de voorstelling voor mij? Je bedoelt als boodschap? Wat heb ik gezien? Laat ik hem zo stellen. Nou ja, ja, wat je hebt gezien is uh, een gemeenschap... en, er, en er, worden, er, er is een trouwerij en er, er gaat iemand dood... en er wordt wat geboren en, en het is het leven. Het is een heel moeilijk een verhaal... Uh, Erin te ontdekken. Het zijn allemaal vladde verhaal,lijnen. En dan is die even wordt uitgelicht en dan die. En dan op een gegeven moment wordt het verhaal verteld via de cadeaus die het echtpaar heeft gekregen. Dus het maakt allerlei uitstapjes. En het die... is een soort zigeunenfamilie, hè. Met alle met. Ja, tenminste, zo noem ik het maar. Ja, voor, de, ja. voor de mensen die het niet gezien hebben, toch een ja, beetje. Nou, we spelen niet echt zigeunetje, ja. zou ik maar zeggen. Maar. Uh... Ja, het is wel een, een gemeenschap die als buitenstaanders gezien wordt. Waar mensen, Dat begint, uh, uh, de Miro heet die, gespeeld uh, her, door Herman Gilles. Uh, die begint met, uh, uh, dat is een wijk uh, ontworpen door standbeeldloze architecten. En dan komen dan hele hordes van die mensen die uh, workshops, digitale camera krijgen. Die komen daar de boel fotograferen. Leuk onderwerp. Ja, het het... Zo'n soort gemeenschap. En het is prachtig vormgegeven, prachtig theaterbeeld. Ja. De, de muziek is uh, uh, van Beppe Costa en echt, uh, ja, ja, ja, ja, ja. En dan echt... de tekst is uh, uh, filosofisch. Ja, Rick van de Bos. Nou, dat vind ik sowieso het leuke van het Rood Theater waar ik werk. Die, waar, het moet ook uh, Om Wanja en zo, en weet ik veel hoe die stukken allemaal heet... het moet ook gespeeld worden... Maar wij maken veel nieuwe stukken. Nieuwe ja. schrijvers. Jonge mensen die... Uh... Nederlands repertoire. Nederlands, ja, repertoire. Nederlands nieuwe stukken. Ja. Er zit, een, er zit een prachtige zin in. Ik hoor iedere dag... Vandaag hoorde ik in één keer... Zelf, er zit uh, een, een meisje die de moeder heeft zelfmoord gepleegd. En die zegt... Ja, iedere keer als het regent en ik kijk omhoog... Dan ben ik bang om te verdrinken. Dat, ja, dat zijn zulke mooie nee. beelden natuurlijk. Uh, en jij speelt ook weer een buitengewoon heftige rol. Ja. Ik ben ja. een vader... ...vader van, van Gijs Naber. Gijs is een beetje loser. We hebben geen, ik heb geen vrouw, maar Gijs geen moeder. En we kunnen moeilijk met elkaar praten daarover. Een beetje trieste relatie. Twee mannen die van elkaar houden... ...een vader en een zoon... ...maar dat, dat, dat niet echt kunnen uiten. En, en, en toch zie je dat ze van elkaar houden of zo. Dat vind ik wel het mooie. Er zit een moment in... Uh, in het begin van de voorstelling... dan praat uh, mijn zoon over, over zijn moeder. En, en dan moet ik huilen... en dan val ik bovenop iemand. En dan moet ik heel erg hard huilen. En dan probeert iemand uit de gemeenschap... die probeert mij op te buren door een mop te vertellen... wat hij helemaal niet kan. Nou, dat, dat soort dingen... Dat, daar, daar geloof ik in. Daar krijg ik wat kippenvel van. Dat soort, dat soort momenten. Wat ik sowieso heel mooi vind is... als, als iemand huilt... en die moet daar doorheen lachen. Uh, dat, ligt ook, dat ligt ook vrij dicht bij elkaar. Ja, dat, dat zijn sferische momenten... die ik... Uh, uh, die moeilijk uit te leggen zijn, maar, maar die wel heel menselijk zijn. Die wel heel poëtisch zijn. Die voorstelling zit er vol mee. En die voorstelling zit vol met zulke soort uh, momenten. Ja. Dat is heel uh, sferisch, heel liefdevol. Want jullie vragen ook veel van het publiek. Ja, en van onszelf. Ja, het is niet een King Lear, weet je, van, ja, die wordt bedrogen door zijn dochters dus hij moet wraak nemen, dus die scènes wijzen zichzelf prachtig. Hè? Bij Shakespeare, echt, oh, dat is een, dat is een uh, hele grote. Maar dit soort vertellingen zijn ja, heel eigentijds. Ja, en ook schitterend, schitterend vanuit het hart. En jij bent dan weer de man die zichzelf ten gronde richt door uh, drank en voedsel. Ja. Hoe komt dat? Ja, het lijkt ook een beetje aan mijn reden, natuurlijk, ik weet het niet. Ja, hoe komt dat? Ja, daar heb ik het postuur voor natuurlijk, dus dat is natuurlijk heel makkelijk gedacht van zo'n schrijver. Maar het is. Uh, dat gebeurt ook heel veel en dat is ook heel uh, triest. Dat is ook heel dramatisch. En dan ga je natuurlijk vragen van hoe dat echt zit. En, en, en doe die dingen door elkaar lopen. Ja, dat verbind ik eigenlijk helemaal niet zo. Nee, dat wou ik niet vragen. Oh nee, nee, dat wou ik niet vragen, nee. <lacht> ik wou ja. vragen. Dan het, ik, dat vraag ik me nu in één keer af. Is het een moeilijke rol voor jou om te spelen? Nee, het is geen moeilijke rol. Omdat. Wat ik het moeilijkst vind is. Op het einde ga ik dood. Ja. En dan. Er zitten heel veel dansers in ook. Dus het is een muziek, dans, toneelproductie. En dan ga ik dood en een van de dansers, Miguel... die kan dat niet aan. Die, die pikt dat niet. Of die, en die begint met dat lijk een aantal dingen te doen. Dus ik ben al dood, dus eigenlijk spelen hoef ik niet meer. Maar die begint op dat lijk, dat mishandelt hij eigenlijk. Uh, dat slaat hij en dat... Kleed hij uit en dan ff, dat was hij helemaal. Maar zo hard en zo vol onmacht, maar ook zo liefdevol. En daar geloof ik zo in. Terwijl het doet me, het doet me letterlijk fysiek, word ik echt. Is dat... Je wordt in elkaar geslagen, man. Ja, bijna. Hoor ik, ja. het is echt ja. pittig. Ik zat ja. er redelijk vooraan. Ja. Nou, ik voelde de klappen bijna zelf. Ja. Ja. Maar ik geloof zo in het moment dat dat kan hebben. Dus het zit op de grens. Af en toe is er net overheen. Maar ik vind het zo'n mooi moment. Daar kun je best een beetje pijn van hebben. Ik bedoel, ja. Dat, ja. Zo. Dan lig je daar helemaal naakt. En ja. dan word je gewoon eigenlijk kapot gedanst. Ja. Ja, ja nou, nou, mishandeld, maar dat is ook weer een groot woord. Ik bedoel, je het is, hebt is, het veel ergere mishandelingen. Maar dit, dit is een, een vorm van onmacht, maar die wel heel liefdevol is. Iemand die het niet kan hebben. Die het niet kan hebben. En die gaat, die, dan krijg je zo'n dansen dan gewoon gewoon een lichaam van 150 kilo om mee te spelen... En, en, en ah, die doet het op een bepaalde manier. Maar zo dat ik dan net denk: van nou, oké, okay, kom maar op. Ik ga wel even naar Els. Want jij hebt de voorstelling <laughs> dat ook gezien natuurlijk. Misschien al wel meerdere keren. Hoe kijk jij naar die scène? Daar ligt je man. Ik vond het een hele mooie scène. Maar <laughs> ik dacht wel. Nu begrijp ik waar die rugpijn vandaan komt. Oké. Okay. <laughs> ja. Maar hij heeft pijn als hij daar ligt hoor. En s'avonds ook. En s ochtends. De hele dag. Ja, echt. En, en als je hem daar dan ziet liggen, zo naakt op dat podium, wat, wat, wat denk je dan? Wat zie je dan? dan denk ik denk wauw, ja? wat een acteur. Ja, dat denk ik echt. <lacht> wat een man. Dat is mijn man. <lacht> ja, fascinerend, toch? Ben je, ben je de rol snel kwijt? Ben je als je van ja. het podium. Ja? Ja. ja. het waar? Ja, ik heb, ik heb uh, een, uh, een rol slaaf gespeeld. <laughs> dat, dat was ook allemaal heel heftig. Dat en was dat een monoloog, hè? Monoloog over de hel van verslaving. Precies. En, uh, dat ging echt over jou? Nou, meer over de hel van verslaving, waar ik ook in gezeten heb. Maar dat ging niet specifiek over mij. Er zijn heel veel mensen die in, in, in die hel zitten. Maar dan kruip je iedere avond in. En dan neem je mensen mee aan de hand. En die laat je vervolgens achter... Naar zo'n voorstelling, een complete verwarring. En tien minuten later lig ik uh, de rijdende rechter thuis te bekijken. En zit helemaal nergens mee. En, en, en je laat mensen echt in verwarring achter. Die, die, ja, soms blijf ik ook wel eens en dan praat ik ook wel mee. Maar dat zijn hele heftige dingen. Maar als acteur leer je daar induiken en weer uitduiken. Dat, dat, dat is niet zo dat je... Iedere avond zelf uh, meesterft of mee... Uh, dat is een bepaalde techniek en je kruipt in die wereld en dat is wel heel zwart. Maar uh, dat blijft niet aan je zitten. Nee, ik, kan, uh, ik, ik ben ook met voetballen bezig. en Pauw uh, en, uh, en witte mannen. weet ik veel, waar iedereen s'avonds naar kijkt. Maar later. toch niet als je daar voor dood ligt en wordt op je gedanst? Nee, dat niet. Gewoon... Dan ben je, uh, hoge mate probeer je geconcentreerd te zijn. Ja. Yeah. Maar is het, ik, ik vroeg, is het een moeilijke rol? Je zei, dat het, het valt wel mee. Is het een fijne rol om te spelen? Nou, het is een fijne club mensen. Het, is een, het, is een, uh, het zijn mensen die, uh, die bij mij passen. Het stuk past bij me. Het, uh, dat, dat heeft elkaar wel een beetje gevonden. Het is geen middelmaat, uh, die, al die mensen. Ze hebben allemaal afwijkingen. Die Beppe Costa en die muzikanten, dat zijn allemaal... Ja, het zijn allemaal mensen van de straat, zou ik maar zeggen. Maar ze zijn een hoge mate... Uh, hebben ze zichzelf geschoold en ze hebben zeer veel talent. Maar het is geen... Ja, het is geen middelmaat. Dus het is behoorlijk eigenwijs. En, maar het gelooft allemaal wel ergens in... In de liefde of in levens... Snap je? En, dus ik vind een mooie club... Die actrices... Ja, die die Fania Sorel en, en Sylvia Porta... Hanna van Lunter... Dat zijn geweldige wijven. Het zijn niet zomaar mooie dametjes die uh, mooi lopen te zijn... en daar zit mijn haar wel goed, Of weet ik veel. die gaan ergens voor. En ik ben blij dat ik er bij zo'n club zit dan, uh, snap je dat? dat... En dus de rol is niet zo moeilijk, maar het is met elkaar... zo'n sfeer, zo'n verhaal, daarin duiken. Dat, dat, is, dat is de avond. En dat is, soms is het echt... Zit je echt, gaat het plafond omhoog. En soms is het goed. En soms is het heel risicovol. Want als, ja, dan, dat, dat, is, dat is heel erg moeilijk. Ja. Wat heb ik vanavond gezien dan? Ik vond hem gisteravond mooier, beter. Vandaar, ja, dan sta je in Amsterdam en dan wil iedereen doet zijn best. En dat snap je, het blijft wel, blijft wel overeind. En, en die voorzing heeft wel een bepaald niveau. Maar ik vond hem gisteravond veel mooier. Waar het veel gezamenlijker was. Sfeer, sfeer. Ik heb straks heb ik een liedje uitgekozen. En dat is bijna geen muziek meer. Dat is bijna geen verhaal meer. Dat is sfeer. Dat is, dat is... meegaan op een golf. Dat is surfen. Muziek Dat vind ik heel mooi. muzikant die noten uit de lucht plukt. S soms. Heel veel wetten gel gelden niet meer. Die, die, als we s'avonds aan het spelen zijn. Omdat je opnieuw wetten aan het maken bent, dus er zijn heel veel stiltes. Het is heel verstild soms en heel. Uh... Maar wat ontbrak dan aan de sfeer van vanavond ten opzichte van bijvoorbeeld. Nou, dat doet iedereen toch iets te goed zijn best. Dus was maar mooi, maar soms ontstaat het echt. Dan is het zo gezamenlijk. Dan ben je zo met z'n allen dat verhaal aan het vertellen. Dan kan het nog mooier. Soms is het magisch, soms is het echt een tien. En nu zit Heb je dan, dan nu een even. slecht gevoel? Nee. Nee, want oh nee, nee, nee, je ziet dat mensen het wel opvreten en het, en het, en het uh, uh, mooi vinden. Maar je weet, het kan nog mooier. Het kan nog... Maar dat lijkt me zo moeilijk, want je kan het dus blijkbaar niet bepalen. Het heeft te maken met sfeer en dat is elke dag anders, elke avond anders. Dus je nee. kan nooit, je kan wel elke keer voor hun tien willen gaan en de nee. mensen het allerbeste willen geven. Maar het is blijkbaar niet tastbaar. nee. Nee, maar goed, dat, heeft, dat is een violist of een profvoetballer. Die hebben dat ook. Je moet het, de voorwaarden creëren, de sfeer. Je moet het moment uh, kunnen, kunnen pakken en de ene keer kun je dat beter. Het is iedere, iedere dag natuurlijk iets anders. Dat is bij iedere voorstelling wel aan de hand. Maar dat is in dit geval iets gevoeliger, is zo'n voorstelling ervoor. Nou, ik weet niet hoe je dat uit moet leggen. Maar dat, daar moet je wel klaar voor zijn. Dat is, wel, dat, dat is het leuke. En dat heeft met concentratie te maken met in, in, in zo'n moment uh, geloven. Uh, wat, wat, wat anders is aan uh, cabaret of weet ik veel, dat is score. Dus wel grappen maken van dit. Terwijl dit zijn momenten. Uh, hier gaat het om waardevolle momenten ofzo. Hè? Momenten waar je waarde toekent en die moet je laten gebeuren. En als het te geforceerd is, dan... Net als een mop die je niet goed vertelt. Een cabaretje heeft dat natuurlijk ook. Maar die grap is goed. Die kloe, die, die, die, die die, dat heeft technieken. Die je moet die clou goed vertellen. Dus je hebt timing en dit en dat en dat. Terwijl... Dit heeft... Dat is verschil tussen... Nou, namen we het helemaal... Uh tussen poëzie en esthetiek. Dus iets kan mooi zijn, maar iets kan ook poëtisch zijn. Dan krijgt het een meerwaarde. En, en om die meerwaarde... daar zijn wij in geïnteresseerd, denk ik, bij, bij Trouw. Wat een gelul allemaal. Nou he. ja, nu gaan wij dus luisteren naar de plaat die jij hebt uitgekozen... waar die meerwaarde dus in zit. Bedoel je Nick Cave? Nick Drake. Hè? Nick Drake. Nick Drake? Ja, toch? Ben ik ik, oh, heb, ik heb Nick Keef uitgekozen. Nick Keef, dat bedoel ik, ja. Ah, sorry. Ja, meneer okay. ja. ja, Keef heeft een... Um... Ah, daar ben ik sowieso wel weg van. Het kan heel saai zijn, maar het is zo sfeergevoelig. Het is zo... Ja, ik, ik kan hier helemaal bij weg... Bij weg uh... Ik vind, ik vind een man geweldig. Ja, is fascinerend. Techten. Ja, heel mooi. In alles wat hij doet. Ja, in alles wat hij doet. En het is zo veelzijdig. Want het, het, hij springt alle kanten op. Een, een half jaar later is hij met totaal andere dingen bezig. Maar het is zo gevoelig en zo. Ja, ik vind het mooi. En nu heb jij een nummer van hem uitgekozen. Nou ja, laten we, waar, waar, vertel maar eens waarom dit nummer? Push the Sky Away. Dat vind ik sowieso al een mooie titel. En het heeft ook wel te maken met, met de voorstelling... dat het is bijna geen verhaal meer... Het is, het is bijna hypnotisch. Het is, het is, ja, het is heel veel sfeer. Ja, ik ik, ik stel het ervoor om gewoon te gaan luisteren. Ik, en het, uh... ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Heerlijk. Ja, ook de koptelefoon op uh, Els. Prima, wij gaan luisteren. Ach. Nick Cave, nu zeg ik het goed. Nick ja, Cave, ja. met uh, uh, een plaat uh, ja, voor in de nacht. Maar zo donker. Ja. Waarom past dit bij Jack Woutersen? Ja, ik vind het gewoon mooi. Ik vind het prachtig. Het raakt me, ik begrijp het ook niet altijd. Maar er zitten af en toe hele mooie zinnen in. En ik ga... Ik ga helemaal met dat gevoel mee. Ik bedoel, ik vind het zo'n... Ja, dan klikt gewoon Nick even Nick klikken. <lacht> en, hij heeft, en hij heeft af en toe ook hele mooie zinnen. Dat je denkt, dat je echt... Denkt, ja, dat moet ik ook doen. Dan moet ik, you, you gotta practice what you preach. Nou, dat vind ik zo'n goede zin. Uh, dat moet je gewoon doen. Je kan wel iets vertellen en iets vinden en weet ik van. Maar dan moet je het ook doen. Uh, nou, dus dat, dat, dat, dat, dat soort dingen. En het is een oermuzikant. Hij heeft uh, Black Betty wel eens gezongen ook. En dat zingt hij dan zo. Oer, datgene waar het om gaat. Ja, wat ik. het mij aan. Uh, het is een gevoelig plaat, vond ik ook. Maar dat zwarte. Ja, maar. Uh, uh, ik, ik zag jou uh, twee weken geleden. Uh, Tijdens de live uitzending van Opium TV. Daarvoor zag ik je even gewoon in de kleedkamer of in de kantine. En ik zat naast je. En binnen twee minuten we, was je heel open over je moeder. En, en het is ongelooflijk. Jij, uh, jij zegt het in. Wat dat betreft, het lijkt wel of je een open boek bent. Ja, nou dat heb ik denk ik van mijn moeder. Nou, wat ja. hebben. Ja. Uh, je, waarom moet je dingen stiekem ergens over zijn? Iedereen heeft een moeder en iedereen... Uh... Nee, nee, maar dat niet, maar het is niet dat jij dan over koetjes en kalfjes praat. Nee. Het gaat direct over alles. ergens. Het ging echt onmiddellijk ergens ja. over. Binnen twee minuten. Ja, ja. ja dat kan. <lacht> ja, dat kan. Ja, ja. ja. Nee, ja, volgens ja het, moet mij wel, het moet wel waarde hebben, dingen. Ja. Uh, maar volgens ergens... mij stuur jij daarop aan. Ja, waar ben je naartoe, uh, Peter? Nee, nee, nee, nee, nee, waar dat vandaag, Want heel ja. veel mensen zijn heel oh. erg uh, uh, opgesloten... zitten, uh, ja, uh, proberen zo lang mogelijk een rookgordijn op te houden. En jij ja, helemaal niet. Het was direct het hart op de tong, leek wel. Mm -mm. Een prachtige anekdote hoorde ik over waarom jij al zo lang lid bent van de ANWB. Ja, ja. ja. Ja, dat was de, de, op, de, op de, de nacht dat mijn moeder stierf. En v, v, vroeger hadden we helemaal geen geld. Dus ik kreeg altijd een auto van 500 gulden. En Ach man, het wonen we in Friesland. s'nachts nachts onder zo'n auto. Want dat was er weer een knalpijp kapot en dit en dat. En maar dan ging mijn moeder... Die, die, die, die had haar laatste avond. En uh, die auto die scheen er mee uit. Uh, bij jou ergens daar in de polder vlak voordat je die polder in moet. En ik was panisch om dat niet mee uh, te mogen maken. Het hemelen van je moeder. Het, ja. En toen kwam ik binnen bij die ANWB en die man die had die paniek meteen door. En die zei, meneer, u, u komt, dat is geen probleem. U bent hier zo weg en u krijgt de auto. Vervolgens is die auto goed gemaakt en, en was ik zo... Maar die stelde me zo op mijn gemak... Uh, dat, ik die, uh, dat, dat die paniek uh, eruit was. ik was helemaal in paniek. En ik dacht van, als ik dit maar meemaak. Maar over mijn moeder, daar heb ik een mooi verhaal over. Hoe die, ik was echt heel goed met mijn moeder. En die had uh, kanker. En dat duurde maar. Was, als iemand twee jaar ergens over deed... dat deed ze echt vijf jaar over. Die bleef maar leven, bleef maar leven. Want dat moest. Ik denk om mijn vader te uh, instrueren... met de rest van zijn leven of zo. Maar die ging maar niet dood. Die wou blijven leven. En ik had een hele goede relatie met mijn moeder. En, en dan kom je in het ziekenhuis. En ze wou me niet dood. En het was een vrouwtje geworden. Een heel klein vrouwtje. Kaal. Weet je, dan ligt hij in zo'n bed. Terwijl het was, het was een, nou, niet zo groot als ik, maar het was een stevig mens gewoon. En dat was gewoon een hoopje. Maar die wou me niet dood. En dat je dan als zoon zegt... ...van mama, het is goed geweest... He, mijn zusjes gaan goed, ik ga goed. Uh, je, je mag ermee uitscheiden. Ik weet het niet met letterlijke woorden, maar, maar, maar dat, dat vertelde ik mijn moeder. En dat had ze nodig als een schakelaar die ze om moet zetten. Dat je echt kon zeggen: Papa, kus, kus nu. Weet je wel? Zo'n echte filmdood van: Dit is de laatste adem. Maar alsof ze toestemming van haar zoon uh, nodig had: van, Doe het maar, wat anders. Blijf, dan, hou, dan hou ik dat dunne draadje maar vast... wat ik al maanden vast heb, want ik wil eigenlijk niet. Ik kan niet. Het is dus dat je iemand nodig hebt waarvan je heel veel houdt... die zegt van, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik geef je dat zetje of ik help je erbij. Of het is goed zo. Doe maar. En dat, dat is wel mooi. Dat is wel, uh... En... Uh... Hoe lang heeft het geduurd voordat je uh, het zo terug kon vertellen? Want je was 28 toen je moeder stierf. En ja. je, wat je zegt, je, je was echt, jij en je moeder waren uh, tandem. Ja, ja. Ja. En nu kan je het heel mooi vertellen en goed vertellen. En ook nog met die anekdote van de AMB ervoor en zo. Hoe lang heeft dat geduurd voordat je, het je dan zo? Uh, zo, zo rustig onder bent dat je het vertellen kan. Nou, dat je het kunt plaatsen. Want het, achteraf uh, is dat wel mijn moment naar volwassenheid uh, geweest. We uh, staan er alleen voor. En, uh, of alleen voor. Ik waard op 21ste hadden we al een kind, dus we waren heel vroeg uh, moesten wij meedoen en werken en dit en dat. Dat was allemaal geen probleem. Maar dat je dingen kunt plaatsen of rijper worden. Dat is, dat is daar een beetje begonnen. En met dat doodgaan iets positiefs op moet leveren. Je kan, natuurlijk het is allemaal negatief, je mist iemand, het is verschrikkelijk, je moet keihard huilen. Maar wat voor zin heeft het nou gehad dat je zo iemand gekend hebt? Wat kun je daarmee doen? Wat kun je er nog voor kracht uit putten? Nou, dat, dat heb ik geprobeerd te doen. Dus mijn moeder als inspiratiebron. Uh, mijn moeder, die, die, die vraag die je net stelde: waarom lul je tegen iedereen zo makkelijk? Ja, dat deed mijn moeder. Die zei: tegen iedereen een hallo. En of dat je burgemeester was of vuilniswagenman. Dat maakt geen reet uit. Iedereen is gelijk. Uh, maar een bepaalde positieve houding, een bepaalde. Ja, dat komt, dat komt van haar. Dat heb ik proberen te adopteren, proberen over te nemen. Te denken, nou, dat heeft zij sowieso ingestopt qua opvoeding. Maar dat moet je ook uitstralen, moet je ook doorgeven weer. Dat, uh, dat, heb ik, dat heb ik besloten om als les te nemen uit dat gebeuren. Dus ik denk, van: nou, laat ik iets positiefs, laat ik er positief mee omgaan met de dood van... van, van van je van een grote held? Je moeder is toch je held? Kom op. En, en, en dat mens was goed. Laat ik dat groeien, wat ook in mij zit. Laat ik dat proberen uh, te laten winnen. Of te, te, als, als bron te nemen. Ten alle tijden. Nou, er zoveel, zo vaak mogelijk. Ik ja. ben af en toe ook zo depressief als ik, weet niet hoe... dan lig ik ja. in mijn nest, dan kom ik er niet uit. Dus, dus, dus dan snap je, dat zwarte heb ik maar wel. Maar Hoe je moet winnen. De, of tenminste, dat las ik ook, dat de voorstelling daar ook over gaat. Want je, hoe treurige, hoeveel treurige uh, uh, scènes er ook in zitten... Uh, vier het leven. Ja, vier het leven, ja. We blijven niet te lang uh, stilstaan. Dus uh, op een gegeven moment pleegt iemand uh, zelfmoord... en die krijgt een draai om zijn oren en dan ja. wordt gezegd... kom op man, uh, dat is een moeilijk... Uh, Gaan. We vieren ook jouw verjaardag, Els. Ja. ja hoe, hoe, hoe, hoe wordt, hoe wordt zo'n verjaardag dan uh, gevierd? Als het le leven zo gevierd moet worden? Nou, eigenlijk in verhouding heel rustig. Ja, dat, ja? Van je stem zou je denken dat het heel wild was geweest. Nee. nee. Heel rustig. Ja, want het is natuurlijk toch... En waarom, waar, zeg, waar, waarom je rustig? Fulltime al vieren. Dus. Fulltime vieren? Ja. Dus je hoeft niks meer. Nog... Het ja. liefste heeft zij de hele dag een hoed op. Die, is echt, die wil echt jarig zijn. En zo'n stoel, weet je wel, met een leeftijd erop. Ja, ik zat toch te denken, van, moet er een taart komen of moet er champagne komen? Maar ik, er is natuurlijk ook champagne. Eh, sinds dat jij afgekikt bent van, van je verslavingen, drugs en alcohol... is dat... Nou, dacht ik, nou, dat moeten we er maar niet doen. En taart, je, je probeert af te vallen. Ik dacht ook bij mezelf, ja, kunnen we ook niet doen. Is er... Is, er, uh, is het moeilijker geworden om dingen te vieren... nu dat je uh, sinds een aantal jaren strenger bent voor jezelf... en voor, voor je lichaam sinds. Nou, maar dingen eten is, is top. Maar dingen vier, vier je niet met alleen maar taart en champagne. Vieren doe je met elkaar zijn. Nee, maar goed, als ik... Ja, eens. Maar goed, dan, dan, dan las ik uh, verhalen over jou in, in je keuken... en dan, dan ah. nodig je je vrienden uit en dan ging je koken... en dan moest het vooral met veel vrienden, ah. veel wijn. En, en ja, dat... Ja, dat ah ja Zo'n scène zie ik volledig voor me. En dat, is het ja. mooiste, dat vind ik ook het mooiste ja. wat er is. Echt eten met z'n allen. Ja. Met een grote ja. tafel, zitten. En door, en door, en, ja. door, en nog een Liever ja. twaalf gerechten ja. dan vier ja. Ja. Ja. Ja. ja En die mogen dan wel klein zijn. Ook, maar maar ditje, het moet ja. lang duren. Ja. Vier uur, een lange nazitten, koffie ja. en dan nog een bonbonnetje. En... Maar is dat er nog? Ben je veranderd daarin? Nee, dat heb ik, uh, dat heb ik nog wel. Ja. ja. En, en mis je dan want, uh, ja, het proosten met uh, eerst witte wijn. Nou, eerst een aperitiefje en dan een witte wijn en dan een rode wijn. En dan nemen we een koffie met een liqueurtje. En dan hebben we dorst en dan nemen we een biertje. En dan denk je een beetje, oh laten we de avond... Laten we de monddouche nog eens nemen, fles champagne. Ja. Nee, ik, ik vind het prima als mensen drinken, maar, maar dat heb ik gehad. Drank kan ook een probleem zijn. Ja. Dat was het bij ons niet echt, maar ik wou ook niet dat dat, dat, dat het ging worden. Ik, ik ben mateloos omdat ik een probleem heb om maat te houden. Ik bedoel, als wij gingen drinken, dan dronk ik veel. Te veel. En, de, en de, de, de, de, dat is geweest. En is het. Je kan dat... heerlijk eten met een kopje thee. En, ja. een, en je hebt heerlijke cocktailtjes zonder. Hè, met ja. een aardbeidje erin. En een tonnetje En een blaadje En dan weet ik veel. Al dat. Dus jij zegt er is niks veranderd. Nee, te mijn leven is er alleen maar beter op geworden. Omdat drank ook... Het is, het is, alcohol is drugs. En ik vind het prima als jij een wijntje drinkt en dat gaat goed. En, maar er is zoveel ellende ook. En ben je nu nog mateloos? Jazeker. Ja, Wa waarin... dat, dat blijf je ook. Dat blijf je, jij waarin leven. ben je nog mateloos? In alles. Alleen ik moet daar heel erg mee leren leven. Uh, dat, is, dat, dat is een ziekte. Dat klinkt heel... Uh, ik ben dik, dus een ziekte Dat is lekker makkelijk. Maar ik ben mateloos in alles. Ik bedoel, als ik ga Facebooken, dan is het meteen te veel. Of als ik ga eten. Uh, dus we hadden het net over bitterballen. Maar dan kunnen er twintig bitterballen komen. Neem jij er één. En, en, en, en het meisje van BNN neemt er één. Maar ik neem die andere 18. Want ik kan ze niet laten liggen. Dat is, dat is een probleem. Ik, het moet op bij mij. Het moet echt op. Maar van bitterballen begrijp ik maar bijvoorbeeld van Facebook. Als ik dat dan hoor, dan denk ik bij mezelf: dat is meer obsessief. Het is ook obsessief. Het is obsessief gedrag. Het is... Uh, ik, ik heb... Uh, daar ging ik Sopranos kijken. Keek ik keek op een gegeven moment 16 afleveringen op een dag. Dat kun je Sopranos wel heel leuk vinden. Maar 16 afleveringen op een dag, dat is wat veel. Maar waar komt dit nou, gedrag dat vandaan? Niet. Dat zit in je genen, blijkt. En... Uh, dat hebben meer mensen dan je denkt. Maar het wordt een probleem. De sopranos kom je wel weer overheen. En dat, uh... Maar ik, uh, met werk heb ik het nog. Met, uh, met eten heb ik het nog. Uh, dan moet ik allemaal afzien te komen. Want ik ben veel te zwaar. Ik ben morbide. Obesitas heet dat. Morbide, dat betekent dat je er dood van kan gaan. Dus dat is een probleem. En dan moet ik wat aan doen. En als ik er niks aan doe, dan is het... Ja, maar ik, ik, ik kan er ook wel om lachen, want ik ben een heel gezellig leven. Maar ik moet er nu wat aan doen. Want ik heb nu de leeftijd dat het gevaarlijk wordt. Dan hoop ik dat ik een medicijn voor je, hebt, ja. voor je heb. En uh, dat is de plaat die ik nou ga draaien voor je. Dus zet je koptelefoon maar op. Want de plaat heet mateloos. Hij is ook <laughs> voor jou. En hij is van Aha. Als ik jankijk, heb ik nergens meer greep op. Ik voel me wegdrijven, ik los op. Ik sta voor je, verlegen als een kind, mateloos stroom ik over. Mateloos. Als ik jankijk. Heb ik nergens meer greepig? Ik zwing door de straten als een disco danser. Ik sta voor je, trillend van dankbaarheid. Makeloos stroom ik over, mateloos. En dan in bad, lacht niet, ik kus je voeten. Over en weer Je haalt adem alsof je slaapt Maar je slaapt niet Ik zeg hardop Wat ben je prachtig Je schiet in een lach Omdat ik vroeger een liedje gemaakt heb Over twee deftige oude dames in het bad Die tegen elkaar zeiden we zijn we prachtig, het zijn we prachtig allebei We komen niet meer bij Dan zijn we stil Je behoort me En ik kus je voeten een eeuwigheid. We steken het licht aan en nemen een sigaret. En kleden ons aan om ergens wat koffie te drinken. Om op de treinhalte stil tegen je te je aan te staan. Met gesloten ogen, de auto's voorbij doorgaan. En de stemmen van mensen, voetstappen en fietsen, stil. Teg je aan te staan Een eeuwigheid Om dan later Een beetje lachend De eerste, de beste zijstraat in te slaan Om dan in bed Stil ter je aan te liggen Met open ogen Je vindt mijn klein jongetje Jij hebt mijn neus, mijn hoofd, mijn haar, Stil tegen je hand te liggen. Een eeuwigheid. Je maakt grapjes sterren dat je straks een boterham met pindakaas klaar zult maken. En morgen mag ik naar de speeltuin. Want eens zul je niet meer zijn. Een eeuwigheid stil naar huis te liggen. En tot die tijd. Wil je me alles geven? Als Jan kijkt, heb ik nergens meer grepen. Ik adem je in tot ik niet meer kan. Ik ben nog bij je, maar de ik over in jou. Maar Na een moment, het is gestorven Geef ik je terug aan de natuur Ik geef je terug aan je dans tussen de mensen Ik help je terug naar de ruimte En de vrijheid en de lente Met heel mijn hart help ik je terug naar jou Als aankijt, heb ik nergens meer greepen. Je straalt onder je huid in de nacht. Open, zonder verweer. Mateloos, stroom je over. Mateloos. Ja, dat was Ramse met mateloos voor Jack Wouters En zeker ook voor Else vrouw die jarig is. Het is dan 35 jaar mevrouw? hè? Leuk is dat, hè? 35 jaar. Dat is langer dat je met iemand bent dan. Maar klopt de plaat? Uh, mm, ik vind Ramse wel oké. Okay, mateloos is een mooi woord, maar dit is niet helemaal mijn ding. Uh, nee. Maar jij houdt toch mateloos van haar? van mijn vrouw, eh, ongelooflijk. Daar ja. gaat het over. Ja, Nee, dat klopt. Ik zag ook allemaal... allemaal mensen voorbij trekken. Joop admiraal, Sjeren Stroker. Die mensen die van hem... Uh, van Ramses hielden. Die privé... Die... Maar... Um, nee, ja, dat doen het dwars... Maar zij speelt ook dwarsfluit. Dat is ja, het dan gaat wat het niet. ik zei. Het dat gaan we over... dus niet doen. Hè? Dwars... Hij, nou, dat... Ik ga ze vragen, zij, want zij heeft de verstand van... zij geeft een les in. Klopt de, de plaat? klopt die inhoudelijk alleen ik kom ook niet zo over amsterdam nee nee ik vind het lief. <lacht> je vindt het wel lief ja nee want um, uh, uh, jullie zijn inderdaad 35 jaar bij elkaar 35 35 dat zei ik oh. en um, maar is uh, toen jij zo verslaafd was, uh, dat zag ik ook in 24 uur met zei je van ja ik heb mijn vrouw ook meegetrokken en dat vond ik nogal heftig om te horen. Dan moet je wel sterk zijn en veel van elkaar houden... om daar Omdat ook weer samen uit te komen. Uit te komen. Ja. Ja. Hoe heb je dat geflikt? Liefde. Liefde, ja, ja, ja, dat zijn zijn grote woorden. Ja, dat, daar kies je voor. Je kiest om daar uit te komen, zij, we... Maar misschien is het, is het nog wel moeilijk om haar ook mee te nemen in jouw val. Dat is misschien veel zwaarder geweest. Ja, dan, dan, dan, dan moest ik vooruit kijken. Maar zij is, zij is veel sterker dan ik. Um, maar zonder was ik, had ik het niet gered. Ah, dat is allemaal een, een, een beetje... Pfft. Je, je, gaat, je krijgt zo'n hele lange relatie. Dat is ook werken. Dat gaat niet vanzelf. Dan moet je heel veel instoppen. En dan krijg je dingen terug. Als je meer geeft, dan krijg je op een gegeven moment krijg je er dingen uit terug. En dat, dat is in zo'n... Uh, in zo'n relatie uh, is dat zo. En, en, en dat beslis je op een gegeven moment. Waarom? Omdat je, omdat je van me houdt. En dan moet je alle gezeik erbij uh, nemen. Dat, dat geldt ook voor ruzies. Als we ruzie hebben, dan zeggen we over... Oké, okay, dan ben je nog een hele avond zagrijnig. Maar dan is het over en dan lul je het niet uit. Want dan kom je niet uit of zo. Dus het zijn ook beslissingen bedoel ik. Snap je? Je beslist. Oké, okay, we gaan door en we gaan ervoor. En, en, en dan moet je... Ik ben heel erg voor een liefdeshuwelijk. Maar ik kan een verstandshuwelijk kan, kan, nog, kan net zo goed werken. Dan hou je ook van elkaar na nou 35 jaar als dat goed gaat. Ik hou meer van mijn vrouw dan in het begin. Terwijl in het begin ben je heel erg verliefd... en ben je geil, en weet ik veel. En dan ben je nog wel, maar het is nu veel rijker... Uh, omdat je, pff, weet ik veel, ook partners echt bent. En, en, en... Maar is het dan nu meer een verstandshuwelijk geworden? Nee, het is veel vriendschappelijker, veel respectvoller... veel gelijkwaardiger, veel minder egoïstisch... in de zin van, ik wil iets van jou... en ik wil jou hebben, of ik wil jou... Uh... Uh, het is wel gelijkwaardig. Het zijn twee mensen die zeggen... wij doen het samen door het leven heen trekken. En, en door schade en schande wijs geworden. En met alle fouten van elkaar. Want ik zit vol fouten, maar dat zit zij ook. Maar die ken je van elkaar. En daar, daar, help je, daar trek je elkaar doorheen. Nou, daar valt dit in grote zin ook bij. Dus grote fouten moet je elkaar ook uh, doorheen uh, uh, trekken. Duwen. Sturen corrigeren. Nou, helpen. En dat gaat goed. Ja. Uh, en dat levert alle lol op. Ik ook, wou hè? net zeggen, want wat, wat, wat heeft het je gebracht? Uh, veel lol, veel lachen. Ja? ja? Heeft het je ook beter gemaakt als acteur? Het niet meer verslaafd zijn? Ja, veel beter. Ik ben een betere acteur. Ik ben veel geconcentreerder. Op het einde, ik heb nooit gebruikt voordat ik moest werken. Maar op een gegeven moment was ik alleen maar aan het werken en het herstellen... Ja en dan ben je, kom je na zo'n voorstelling en ben je zo moe... en dan ga je wat halen en daar noem maar op... en op een gegeven moment sloop je jezelf zo... dan ben je alleen maar aan het werken of je zit op de rand van het bed... of je ligt erin en kan er niet meer uitkomen... maar veel meer is het leven niet. Terwijl, waar speel je over? Nou, zo'n voorstelling van vanavond gaat juist over de levensvreugde. Nou, die zat er op een gegeven moment... die gaat er wel helemaal uit met, met die alcohol en die, en die drugs. Je, je koopt het om... je koopt wat vreugde, maar dat is het allemaal niet... Want die, die echte vreugde die, die haal je ergens anders uit. Dus je dat hebt moet nu je meer leren. lol. Veel meer lol. Waarom? Veel meer lol. Omdat je de, wa de echte waarde van het leven ziet. De, de, de dingen die er echt toe doen. Een, een, een, een moeder die de kindje van de crèche afhaalt. Uh, en die, uh, die glimlachen. Of, een glimlach. De alle kleine luldingen, alle clichés, die zijn allemaal waar. En dan word je ook nog opa. En jij wordt trouwens oma. Ja. Wanneer opa. gaat dat gebeuren? In november. Ja. Lekker naar Blijdorp, naar de olifanten en dat soort dingen. Ja, dat lijkt me te gek, ja. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja dat is... Wat dat voor is... opa ga jij zijn? Lachen. Zo e e eentje waar... Die, de, de, ja, hele foute opa. en <laughs> opa die... die ja, ik, dat vind ik sowieso ook of dat je opa bent, maar ook als je moeder bent of vader... je kan een kind alleen maar laten zien... ik doe er alles aan om gelukkig te zijn. Ga jij dat ook doen? Uh, dus je moet je eigenlijk nooit inhouden en een lesje of zo moet het... of ik doe dit voor jou, ja, pleur op. Zo ben ik aan het leven en uh, gaat het halen, uh, het leven. Dus dan moet je een kind... Dat kind krijgt een hele gekke opa. Ja, waarom? Die, ik doe wat ik wil... Ik heb nog 25 jaar te gaan, weet ik veel. En dan en en ga ik nog een aantal dingen doen die ik leuk vind of mooi vind of waar ik in geloof. En dat mag ze zien. En dan mag ze in liften en dan mag ze achterop zitten. En, uh... Je kijkt er echt naar uit, hè? Ja, omdat ik het leven leuk vind. Lekker met een hond te parken en zwemmen... en dan uh, die hond gek maken en lachen. En, uh, ja, leuk. Het leven is leuk. Ja. En uh, afgezien van de rol uh, die jij gaat spelen als uh, opa... of het is helemaal geen rol uh, die je gaat zijn... Wat, wat, wat, wat zit er nog meer in uh, voor jou in de nabije toekomst? Ja, dat is wel dat ik me nu afvraag... dat, ik, uh, dat je wel merkt dat je je laatste, uh, je laatste klusjes gaat flikken... in de zin van, hoe hey, ik ben nou 56... Uh, of 57, dat weet ik nooit eigenlijk. Uh, hoe oud zijn wij? 56. Zij, zij is drie maanden jonger dan ik, maar is dus... 6 of maar dan heb je nog tien uh, jaar, moet je werken of zo. Uh, dus wat wil ik die laatste tien jaar nog doen wat ik niet gedaan heb? Nou, ik heb uh, honderden films gedaan, allemaal series. Uh, Genou net in, in première. Genou in première, in première met ja. Tim Olihoek. Ja. Slaaf gaat, uh, ja. ik heb een eigen filmpje gemaakt. Uh, over Slaaf, die je voorzien. komt in februari als het goed is uit. En daar ligt wel een toekomst... dat ik een paar kleinschalige dingen wil doen... die niet gemaakt worden als ik ze niet doe. Uh, dus snap je, die grote films en dit en dat. Chenou vind ik echt geweldig, maar dat soort dingen wordt gemaakt. Daar kun je een rolletje in meespelen. Maar een paar dingen waarvan ik zeg... hé, hey, ik maak iets wat, Zoals wat voor mezelf... Dan? Nou, zoals slaap bijvoorbeeld. Ja. Maar ik, zou, ik, zou wel eens een hele, ik ben bezig met een aantal kleine verhalen... waarin ik zelf de hoofdrol speel, die ik zelf wil produceren. Maar je zei net ook nog van, ja, dat je dol op Shakespeare bent. Ja, dus dat wel. Het echt ja. geniaal. Ja. Uh, uh, gaan, we dat, gaan we dat meemaken, dat jij Shakespeare speelt? Ik heb, uh, ik heb hotellen wel gehad. Ja, oké, okay, maar de de bedoel wereld. dat je nog een keer ja. echt gewoon... Ja. Dat, dat denk ik ook nog wel. Ik wil wel blijven acteren tot in het graf... Maar ik wil wel dingen doen die, die nieuw voor me blijven. Wat ik mooi vind aan vreugdetranen... is dat het een ander soort voorstelling is... dan je ooit in hebt gezeten. Want die sfeer is zo raar. Het is zo'n gekke voorstelling. Terwijl ik heb er helemaal niet veel in te doen... maar toch is het iets waarvan je zegt... daar wil ik bij horen. Dat wil ik meemaken. Ik wil in, als, als, als die man me belt, die Kosturitsja... en zegt ga mee filmen, dan, nou, dan ben ik morgen weg. Ja. Dat, dat, dat zoiets wil je meemaken. Dus ik wel een aantal dingen meemaken waarvan je denkt, nou, die liggen niet voor de hand. En die moet je af en toe zelf veroorzaken. Die moet je zelf uh, organiseren, want dat gaat niemand voor je doen. En, die, en Nederland is natuurlijk wel een uh, leuk land, maar het barst van de middelmaat. En, en die zitten daar niet op te wachten. Dus het, het, het zal wel iets zijn wat ik zelf maar toch. kan doen wil. Op de een of andere manier komen die mooie dingen wel altijd op jouw pad terecht. Ja. ja, ook omdat je ervoor kiest. Ik heb ervoor gekozen om Rotterdammer te worden. En wat ik zeer blij mee ben, ik vind Rotterdam echt een fantastische stad. Maar die mensen daar en dat soort werk, ja, dat past bij mij. Dus dat is, dat, is ook een, een half, dat is toch wel een keus voor bepaalde mensen, voor een bepaalde groep. Waardoor je zulke dingen tegenkomt. Als je maar blijft hangen in een wereldje, dan, dan verandert het niet heel veel. Maar ik merk ook, jij bent er ook wel de motor in. Het is de, de, het is de groep en, en daardoor mag je mooie dingen doen. Maar zoals je, je er nu over praat, is het ook wel... Jij wil graag dingen en dan ga je ook zorgen dat het gecreëerd wordt. Ja, dat probeer ik wel, ja. ja, ja. Dus, dus als je vraagt van wat ga je de komende tien jaar doen... is vooral proberen veel die motor uh, uh, te zijn en om mij heen... Een, uh, en, en of dat het bij het rook kan, dat weet ik niet. Dat weet ik dat hoop ik voor een stuk. En anders ga ik het zelf doen. Uh, en, en, en wie met mij mee wil, maar kleinschalig... zelf dingen doen waar ik in geloof... wat er in, voor, in, in, uh, in uh, slaaf zit... Bij die hele afkiktoestand uh, kom je op een gegeven moment uh, heel vaak God en zo tegen. En ik ben een vrij grote atheïst. Ik heb niets met God. Ik heb er ook niks op tegen. Maar, ik, uh, maar er zei iemand anders: zei... Why don't you just add another? Oh, I'm in good. En dat vond ik echt. Toen dacht ik, ja, dan kwam ik weer bij mijn moeder uit. En ik denk, ja, dat is wel. Hoe kun je daar nou tegen zijn? Ik, zit, ik ben in goed. Nou goed, dat, dat positieve, dat, uh, dat wil ik wel als bron gebruiken voor mezelf, voor mijn leven. Maar zie je zeker ook als, uh, als mijn werk. Dat is hetgene wat ik wil verkopen en als... uitstralen. Ik verkoop geen Mercedes, maar, uh, maar goed. Als acteur en kunstenaar. Jack, ik vond het gek. Nou, hartstikke. Ik vond het ook leuk. Ik, Jan van uh, de Bitterballen. Uh, uh, ja, sorry. Ja, die hadden ze niet meer. Maar je hebt je kaas netjes opgegeten. Ja, Els nogmaals. Uh, hartelijk gefeliciteerd. Beterschap met de stem. Hm. Uh, dames en heren, zoals uh, Jack Woutersen. En uh, gaat alle naar uh, de voorstelling. Het is uh, fascinerend. Moeite waard. Zeker.